Goedemorgen. ik ben Dio Dit is het nieuws van NOS op 3. Zwangere vrouwen met corona lopen een grote risico om op de IC terecht te komen. Het UMC Utrecht deed er onderzoek naar. In het ziekenhuis lagen de afgelopen weken vier zwangere vrouwen met corona op de intensive care. Twee van hen moesten te vroeg bevallen omdat ze moesten worden beademd en dat kon niet met de baby in hun buik. De meeste zwangere vrouwen hebben nog geen coronaprik gehad. Twintigers en dertigers zijn voorlopig nog niet aan de beurt. Dat moet anders, vinden artsen. Zij willen dat zwangere vrouwen voorrang krijgen, net als in steeds meer landen gebeurt. In Groningen hoeven veel minder huizen versterkt te worden dan gepland. Niet 26.000, maar maar 50, zegt de directeur van de NAM. Het bedrijf had gas uit de grond en moet nu ook voor de versterking zorgen. Tegen de krant NRC zegt hij dat het niet meer nodig is... omdat de kans op een zware aardbeving in Groningen nu veel kleiner is. Volgens de ministers die erover gaan is het nog veel te vroeg om dat te zeggen. We gaan komend jaar waarschijnlijk meer mensen studeren aan de universiteit... en minder op het hbo. Dat zien de scholen aan de aanmeldcijfers. Dat komt doordat er meer scholieren vwo-examen doen... meer hbo'ers doorstromen... en er meer internationale studenten onze kant op komen. Wat doe je met een hondenpup die doof blijkt te zijn? Sommige fokkers vinden dat zo'n hond geen toekomst heeft en laten hem inslapen. Dat gebeurt nog steeds, ontdekten onze collega's van het Jeugdjournaal. Deze fokker vindt het nat dan. Een, een, een dove hond is niet zielig. Een dove hond is niet ongezond. Uh, ik, die laat ik niet inslapen. Als een hond doof is, kan hij sneller schrikken of bijten. En trainen kost meer tijd. Daarom staat in veel regels voor fokkers dat ze het beste een spuitje kunnen krijgen. Echt niet nodig, vindt hondentrainer Mandy. Zij is bijvoorbeeld hartstikke trots op Pub Bink. Hij is heel ondernemend, overal voor in. Hij loopt keurig mee aan de lijn. Hij kan zitten, hij kan af, hij kan naast, hij kan blijven. Hij kan op commando op zijn plaats en er weer uit. En hij is 14 weken en doof. Hij is toch geweldig? Het weer, soms wat wolken in het binnenland kan een bui vallen. Het wordt iets zachter en gaat op 12 en zondag kan het 25 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is nu vertraging op de A10-ring de Amsterdam tussen knooppunt Watergraasmeer en Amsterdam over Amstel. Drijdt er langzaam over 2 kilometer, vertraging is 5 à 10 minuten. De oorzaak is een ongeluk, er zijn 3 rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Thank you. Cool.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 Dan mocht hij met me nee en zeggen dat hij van me hield op het moment dat we de dekens zonden kopen. De tijd waar ik zo was is dus vol achter de rug. En ik wil alle mensen konden te rug. Ik wil de eerste zijn, dan via elke... Zit plaats had gevonden En de chauffeur niet tot zijn remmen had getrapt Dan had ik niet in je armen kunnen vallen These carousels in the Carnival Arcade Searching everywhere From chairs to palisades In any shooting gallery Where promises are made To walk away, walk away Walk away, walk away From color coats At Whitley Bay How to walk away So wake up I'll do your children into the red in my blood Somebody's gonna see inside. You have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 Het is nog niet te laat. al lang genoeg voor mij, want de liefde, dat zij Here I am, and within the reach of my hand, she's sounds to sleep, and she's sweeter now than the wild.